Van alle mensen die zich lieten testen was ook een groter percentage positief, 6,1 procent. Een week eerder was dat 3,9 procent. Het Leids Universitair Medisch Centrum schaalt de reguliere zorg af. Niet acute zorg wordt uitgesteld. Ook worden coronapatiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het LUMC zegt last te hebben van de opleving en wil voorkomen dat het snel moet afschalen. Zoals tijdens de eerste golf in het voorjaar. In Pakistan hebben twee mannen de doodstraf gekregen... voor het inbrandsteken steken van een kledingfabriek in 2012. Daarbij vielen zeker 260 doden. Het was daarmee de dodelijkste fabrieksbrand ooit in Pakistan. De ramp in de stad Karachi werd eerst afgedaan als een ongeluk... maar nieuw onderzoek wees uit dat het vuur was aangestoken... omdat de eigenaren geen afpersingsgeld wilden betalen. Ook werden vier bewakers van de fabriek in Pakistan veroordeeld... omdat ze de daders zouden hebben geholpen.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 ...waar ook wethouder Raymond van Haafden aan deel heeft genomen. Hoe hij dat heeft beleefd, dat hoort u later in een interview... ...wat onze collega Jelmer Koper met hem had. Daarnaast had Jelmer nog een gesprek met Duco Boukers, ...de organisator van deze fitheidstest van Team Sport Service Zandvoort. En een andere, nog een derde interview met degene die uit hoofden van het onderzoek heeft gedaan... ...naar aangepast sporten voor ouderen vanuit de gemeente...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 Ja, en uh, wat heeft u allemaal moeten doen tijdens de fitness -test? Oh, ik heb uh, in ieder geval blokjes moeten verplaatsen in een bepaald tempo, en dat waren uh, er een, een, een stok die ik moet reageren op het moment dat ze hem laat vallen, uh, snel pakken tot uh, nou, ja, opstaan en uh, zitten, opstaan en zitten, en uh, de, la, nou, zeg maar, de laatste was de wandeltest. Ja, zeker, ja, die hebben we ook uitgebreid mee kunnen bekijken. <laughs> uh, het zwaarst volgens mij, of niet? Ja, nou, dan ben je wel even bezig, bezig. Ja, ja. Ja, zeker, want ja. dat was de bedoeling dat eruit Uiteindelijk tot stap 66 uh, werd behaald en daar liep je dan op een gegeven moment 7 km per uur. Dat is natuurlijk best uh, snel voor een wandeltempo. Wat hoorde u van de, de begeleiders? Uh, uh, hoe u het deed? Ja, daar hebben ze niet zoveel over gezegd. Nee, ze hebben het keurig genoteerd allemaal en dat eind, de eindscoren bij elkaar opgeteld en dat is redelijk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 Daarna ben ik gaan tennissen. Okay. En sinds vorig jaar speel ik uh, walking voetbal Maar dan in Zwedenburg, want ja, hier heb je geen walking football. Oké, okay. u bent natuurlijk ook uh, wethouder van Zandvoort. Uh, u deed deze dag denk ik ook wel voor uh, uzelf, maar ook natuurlijk voor een stukje waardering misschien voor de organisatie. De waardering voor de organisatie, maar uiteindelijk gaat het ook om dat mensen, in de inwoners in Zandvoort zich realiseren dat het gezond is om aan sport of aan bewegen te doen.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 Bijvoorbeeld te faciliteren dat mensen meer gaan sporten. Ja, daar kan ik zelf niet zo gek van aan doen. Ik kan het alleen maar stimuleren en faciliteren. Ja, ik kan het ja. niet organiseren. Er zijn hier andere organisaties voor. Maar als er organisaties zijn, we zouden graag hebben een idee. We zouden graag dit willen of we zouden graag dat willen. Dan, dan kan ik kijken of we daarbij kunnen helpen. Of dat we daarin een, een, een, een donatie, een bijdrage, een subsidie. Dat mogelijk kunnen maken. En ik heb ook eerlijk gezegd dat we nu bezig zijn met de realisatie van de tennishal. Dat dat andere mensen weer stimuleert om weer gaan te gaan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 I'm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 Uh, maar ja, goed, als de Duitse overheid dat doet. Ik bedoel, er zijn ook Duitsers die zeggen van nou, ik blijf gewoon en ik, uh, ik, ik, nee, ik weet wat er met te wachten staat. Ja, nou is het in Duitsland dus uh, op dit moment zo dat, uh, dat je kan wel naar uh, Alanya en Alanja, en, uh, uh, in Antalja, uh, naar Bodrum in Turkije, maar je kan niet naar Zandvoort. Nee, nou, dat is toch... Dus dat is een beetje de huidige situatie, zeg maar, uh, maar gaat... rondom het uh, beleid vanuit Duitsland. En dan het rare is dat uh, de Nederlanders helemaal niet naar Turkije mogen. Dus... Nee, klopt, dat, dat is nou net, net, net uh, het we bedoel, Nederland, we zitten in Europa. Als er nou een eensgezindheid eens zou zijn, een één regelgeving, een één beleid...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 Nou oh ja, dan krijg je dus al dit soort rare verschillen. Dat is ook zo dus. Dank aan NH Nieuws inderdaad voor uh, de reportage. Het gesprek met uh, Susanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel, hier in, you are, I in the us. You your face and you won't say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 Speaking is known as Gabo. You saw the scare loco, you so no malo. Through no silence, nothing, your bring is hollow, been hitting the head too many times with a follow. Still you're trying to act cool, but you should know you're so cool that I'ma call you a gulo. You just a peewee. you can't get none ever. You're on a lever. Your own body doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poop butt. And so I look and I laugh and say goodbye. <laughs> mm Yeah, this is for the rasa, rasa, rasa. So, sitting there wondering what's happening if I saw De radio is dit jaar jarig. Ja, we zijn 30 jaar jong, Albert-Jan. 30 jaar alweer. Dus we hoeven nog geen fitness testen te Nee, nee, nee. nee maar we mogen nog niet eens meedoen. we mogen nog niet eens meedoen. Je een plaat uit de beginperiode 1990. daar hebben we het dan over. Toen begon het hier in Zandvoort. Kit Frost en La Raza. Het is 8 minuten voor 4 uur. Zullen we weer eens even kijken naar de Eredivisie... Want om half drie zijn er twee wedstrijden gestart.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 E la musica, la musica ci fa star bene, è una libidine, è una rivoluzione, quando ci si può parlare con una canzone, che bello è, quando lo stadio è pieno, e la.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 Wat een mooie live versie van deze plaat van Johan De Ciao, mama. En wij zeggen ciao wat betreft u twee verzand voor op zondag. Zo dadelijk zijn Albizan en ik nog één uur lang met het laatste gedeelte van dit programma. En de Bengels is de laatste voor vier uur.